Vijf uur. De Radio 1 Sportszone. Show. Sarah Carasso en Tom van Hek. Vanuit Rusland hoort u zo hoe de Amerikaanse kritiek... op wapenleveranties aan Syrië ontvangen is. Ja, we gaan langzaam voorgloeien voor het voetbal. Over een uur is er overigens ook nog een andere wedstrijd in die pool... weet u wel, van Nederland. Denemarken tegen Portugal. Eerst Doral Tmegens met de hoofdpunten van het nieuws. De GroenLinks-Kamerleden Peters en Braakhuis komen na de verkiezingen niet terug. Ze hebben beide hun kandidatuur ingetrokken. Mariko Peters zit met kleine onderbrekingen sinds 2006 in de Tweede Kamer. Ze zei dat ze zin heeft in andere dingen. Ik heb er nu voor gekozen en ik heb daar echt over getwijfeld, moet ik erbij zeggen. Uh, maar nu met volle overtuiging uh, besloten dat ik uh, ja, mijn blik weer breder in de wereld gooi. Uh, om daar mijn hart te volgen. Vorig jaar zomer lag Peters onder vuur... na te zijn beschuldigd van belangenverstrengeling... bij het toekennen van subsidie aan haar huidige partner... toen ze nog diplomaat was. Peters zei vandaag dat haar vertrek... niets met die affaire te maken heeft. Bruno Braakhuis is GroenLinks-Kamerlid sinds 2010. Hij zei dat hij terugverlangt naar het bedrijfsleven. Het dodental na een reeks aanslagen in Irak... is opgelopen tot zeker 70. In zes provincies en op tien plaatsen... in de hoofdstad Bagdad ontplofte bommen. In de meeste gevallen waren pelgrims het doelwit... Deze dag is daarmee een van de bloedigste sinds de Amerikanen zich in december uit Irak terugtrokken. Er zijn honderden gewonden. Minister van Bijsterveld vindt dat een diploma ergens voor moet staan. En dat het terecht is dat de exameneisen voor het VMBO zijn aangescherpt. Dat zegt ze in een reactie op berichten dat het aantal gezakten op het VMBO is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Volgens de stichting Platforms VMBO zijn de strengere eindexameneisen de oorzaak.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 Van Bijsterveld erover. In de afgelopen jaren hebben we natuurlijk vanuit het mbo... maar ook vanuit het hbo en vanuit de universiteiten... erg veel klachten gekregen over het niveau van de leerlingen dat instroomde. En dat hebben we aangepakt uh, met twee stappen. De vijf en een half, zoals dat dit jaar aangescherpt is. Ruim van tevoren gecommuniceerd, drie jaar geleden al. Uh, en uh, de volgende stap zal voor alleen HAVO en VWO uh, Engels, Wiskunde en Nederlands zijn. De minister wil niet op de concrete cijfers ingaan... zolang ze nog niet officieel zijn. Het afgelopen jaar zijn vijf mensen overleden na het gebruik van speed... waaraan de stof 4MA was toegevoegd. De doden zijn drie mannen en twee vrouwen. De vijf zijn voor zover bekend de eerste Nederlandse doden... als gevolg van het gebruik van speed met 4MA, zegt het Trimbos Instituut. Nou, het gaat in, in Nederland om vijf gevallen. Uh, in België zijn ook vijf gevallen geconstateerd en drie in het Verenigd Koninkrijk. En uh, duidelijk bij een, ja, een groot deel van die gevallen is 4MA als boosdoener aan te wijzen. En een aantal andere gevallen is het zeer aannemelijk dat 4MA heeft bijgedragen tot de doodsoorzaak. Volgens minister Schippers is er een acuut gevaar voor de volksgezondheid. Ze heeft 4MA met onmiddellijke ingang op de lijst van verboden middelen geplaatst. Voor het internationale strafhof in Den Haag is 30 jaar celstraf geëist tegen Thomas Lubanga. De eis is het vervolg op een uitspraak van de rechters van het strafhof. In maart bepaalden ze dat de Congolese krijgsheer Lubanga zich schuldig had gemaakt aan het ronselen en inzetten van kindsoldaten. De Nederlandse militairen die op missie zijn in Kunduz kunnen vanavond ook de wedstrijd Nederland-Duitsland kijken. Speciaal voor het EK aan Oranjeplein gecreëerd. De 350 Nederlanders zijn gelegerd op een Duitse basis... maar het is niet bekend of ze ook samen gaan kijken. Ook de 120 militairen die verantwoordelijk zijn voor de inzet van de 4 F-16's... die in Afghanistan zijn gestationeerd, kunnen gewoon voetbal kijken. Op het vliegveld van Mazar-e-Sharif staat een tv in de Dutch Bar. Dan het weer nog vanavond en vannacht. Overal droog, klaart het vanuit het westen steeds meer op minima... tussen 4 graden in het binnenland, 8 graden aan zee. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 16 graden in het Waddengebied... en 21 in het zuiden... En vanaf vrijdag weer veel regen. ANWB Verkeersinformatie valt relatief mee met de drukte. In totaal nu 85 kilometer file, een stuk minder dan anders op een woensdagavond. De meeste dagelijkse files staan rond Utrecht en Rotterdam. Ze zijn ook duidelijk minder lang dan anders. Wat opvalt is de vertraging op de A15, Europort richting Rotterdam. Bij Knopend Vaanplein staat 5 kilometer. Verder richting Gorkum op de A15 bij Sliedrecht Oost nog een 6 kilometer. Een aanrijding op de A20-hoek van Holland richting Gouden. Daardoor tussen de Knopende Ketelplein en Terbrechtseplein 6 kilometer. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg bij oorschot 4 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Bent u IT-er of computergebruiker? En zoekt u boeken voor vak, opleiding of hobby? Computerboek heeft 8000 titels op voorraad. Computerboek.nl. Compleet en snel. Bij Hof Hoorneman Bankiers krijgt u nu een. Gratis aandeel. Ja, we zijn er zelf ook stil van. Een gratis aandeel als u minimaal 5000 euro inlegt op een internetbeleggingsrekening van Hof Hoernemann Bankiers. Ga daarom naar gratisaandeel.nl We gaan weer denken en betalen lekker niks. We gaan weer tanken.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 Prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Hey, wat beter beveiligd printen dan op een Konica Minolta Multifunctional? Nah, dat bestaat niet, man. Echt wel? Nieuw. BizUp Secure voor Konica Minolta Multifunctionals. De optimale oplossing voor absolute informatieveiligheid. Kijk op veiligerbestaatniet.nl In deze lastige tijden is scherp inkopen, slim inkopen...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 Het is de Radio1 Sportzomer. Zeven minuten over vijf. We gaan voorgloeien richting het EK voetbal, de tweede dag in onze pool. Maar we gaan het ook nog even hebben en natuurlijk straks over de ronde van Zwitserland. Zeven man ver vooruit met een Nederlander. En u kunt mee twitteren, hashtag R1 Sportzomer. Of ga naar onze site, dat is sportzomerradio 1nl Daar kunt u stemmen op de stelling. Het laatste, nieuws volgen, dingen terugluisteren, enzovoort. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van het Hek. We gaan eerst naar de actualiteit. Natuurlijk de druk op Rusland om de wapenleveranties aan Syrië onmiddellijk te staken neemt verder toe. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton zegt dat het Kremlin het conflict in Syrië verergert. Onder meer door de verkoop van gevechtshelikopters aan Syrië die nu ook ingezet zouden worden tegen burgers. Praten praat erover met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Uh, zou je kunnen zeggen, Geert, dat, dat Rusland en Amerika steeds meer tegenover elkaar komen te staan? Nou, ik denk dat het sowieso vaak niet zal lopen. Uh, die, die uitspraken van Clinton zijn, uh, denk ik, vooral ook bedoeld... als een soort uh, schot voor de boeg met het oog op de top van de G20... volgende week in Mexi Mexico. En daar zullen de presidenten Poetin en Obama elkaar ontmoeten. En ik denk dat Syrië in die persoonlijke ontmoeting... Uh, zeer hoog op de agenda zal staan. Uh, het is natuurlijk niet de eerste keer dat, dat die kritiek op Rusland uh, wordt geuit. He, al een lange tijd hoor je voortdurend dat, dat, ja, dat Rusland moet ophouden... met het leveren van die wapens. Rusland zegt daarop steeds... Uh, ja, ja, wij, wij doen helemaal niks wat niet mag. En dat is inderdaad ook zo. Ze leveren wapens die uh, volgens de internationale afspraken gewoon mogen. Um, er is nu nog geen officiële reactie geweest op deze uitlating van Clinton... Uh, van het ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Moskou. Daar zitten we een beetje op te wachten. Maar uh, minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov... heeft wel een paar dagen geleden heel geïrriteerd gereageerd... op een, uh, eigenlijk een soortgelijke vraag over ja, waarom, wanneer stopt Rusland nou eens met die wapens. Hij zegt, ja, dat zijn leugens, want de wapens die wij leveren... Dat zijn wapens ja, die je met de grootst mogelijke fantasie, eh, daarvoor kun je niet, niet voorstellen dat die zouden worden ingezet tegen de eigen burgers. Dat gaat vooral om luchtafweergeschut en dergelijke. Dus wat dat betreft eh, houdt Rusland vooralsnog voet bij stuk, in ieder geval tot die ontmoeting tussen po Poetin en Obama. En je zegt Rusland houdt voet bij stuk, heb je, heb je misschien zelfs de indruk dat ze nog meer dan ooit voet bij stuk willen houden? Uh, nee, ik denk het niet. Kijk, het afgelopen jaar hebben we keer op keer uh, gedacht... dat er bijvoorbeeld een beweging zou komen in het standpunt van, van, van Rusland. Bijvoorbeeld wanneer uh, uh, Rusland uh, oren leek te hebben... naar het zogenaamde uh, Jemenplan, of het plan voor de Jemenvariant. Waarbij, dus uh, waarbij bijvoorbeeld president Assad de macht zou overdragen... aan een plaatsvervanger die vervolgens politieke hervormingen zou doorvoeren. Uh, maar uh, Lavrov zei vorige week nog eens een keer... wij blijven gewoon op ons standpunt. Ons standpunt verandert helemaal niet. Wij willen alleen maar dat het plan van Kofi Annan, uh, dat een staak uit vuren behelst, uh, onder meer, uh, dat we daaraan vasthouden, ook al zegt de rest van de wereld, ja, dat plan, dat is al lang verleden tijd, de situatie uh, ontwikkelt zich veel te snel uh, op de grond in, in Syrië. Wij houden daaraan vast, wij willen uh, geen escalatie, we steunen niet Assad aan zich, maar wij willen geen escalatie en, uh, waarbij mogelijk buitenlandse uh, uh, militaire interventie uh, ter sprake zal komen. Dat wil Rusland kosten wat kost voorkomen en daar is geen enkele verandering in. Dank, Geert Grootkoerkamp vanuit Moskou. Dan uh, die vijfde etappe van Olten naar Gansingen. De ronde van Zwitserland. Joris van den Berg, de laatste keer dat wij jou hoorden... was er een kopgroep van zeven man met tien minuten voorsprong. Hoe is dat nu? Nu is er nog 14 kilometer te koersen. Zijn er nog zes man kansrijk op de ritzegen. En rijder, ik blijf toch even die link met dat voetbal maken. Een oranje shirt, ietsjes voor de rest. Maar dat is Ruben Perez en hij is net als de Rus. Izaychev, een renner die heel veel aanvalt... Maar eigenlijk nooit wint. En die twee zitten hier in de kopgroep met twee linker Italianen. Met Puccio en Os. En die zouden het hier wel kunnen afmaken. Met een sterke Fransman, Minaar. En achteraan de grote regisseur in het felblauw van Saxobank. Karsten Kroon, 36 jaar. Hij zit in deze kopgroep. Hij is link als nooit tevoren. Hij is weer helemaal de oude na twee jaar met valpartijen. U herinnert zich vast nog wel dat bont en blauwe gezicht van hem na zijn val in de Waalse Pijl van 2010. En Kroon heeft zich echt gericht op deze rit. Hij kent hier de weg. Ik zei het al eerder. In 2001 boekt hij hier in zegen. En hij is heel erg sloe bezig vandaag. Want op alle klimmetjes houdt hij de benen een beetje stil. Laat hij de rest om de punten strijden. Izaichev heeft zich net over de leiding in het bergklassement ontfermd op die manier. Op het zesde klimmetje van de dag. En nu is het dalen naar de finish. En de finish is een beetje heuvelop. Ze hebben PRS inmiddels weer te pakken. Lodewijk trouwens, dat is de zevende man die in de aanval was, was de eerste aanvaller uit deze kopgroep een kilometer of zes geleden. Maar die aanval moest hij bekopen met weer ingehaald worden. En heel, heel hard achtergelaten worden door de rest door Os, Minaar, Puccio, Izaitsev, Kroon en Ruben Perez. Nog steeds zes man, nog 13 kilometer. Ze mogen wegblijven, want ze vormen geen bedreiging voor het peloton. En met name de leiding daar in het klassement Costa, dat op 8.40 achter deze kopgroep zit. Nog alle kansen voor Kroon. Uh, ja, heeft u nog wat schulden uitstaan? Kijk dan maar uit dat de deurwaarde vanavond niet op de stoep staat... om uw televisie mee te nemen vlak voor kwart voor negen. Deurwaarderskantoor Pruin en Van den Berg heeft namelijk een speciale EK-actie aangekondigd. Het is maar de vraag of iedereen kan kijken, toch, meneer Pruin? Nou, ik denk het wel. Uh, wettelijk gezien mogen wij beslag leggen tussen zeven uur s ochtends en acht uur s avonds. Aha. En de wedstrijd is daarna dus geen stijntje pijn vanavond. Uh, want u heeft nogal wat mensen schrik aangejaagd met een speciale EK-actie. Ja, nou, schrik. Uh, het zijn dossiers die al lang lopen. We hebben veel brieven gestuurd. Uh, andere mogelijkheden hebben we niet. Uh, dus we hebben... Meerdere brieven gestuurd van: we komen beslag op de inboedel leggen. Nou, we hebben gemeend voor de EK duidelijk te maken dat ook tijdens die periode beslagen gerecht kunnen worden. En dat we ook bijvoorbeeld beslag op de tv of sterkers kunnen leggen. Ja, want ik heb hier de, die brief, he, die heeft u aan mensen met schulden gestuurd. Het Europees kampioenschap voetbal staat voor de deur, staat daar op verzoek van onze opdrachtgevers. Houden wij vanwege het EK voetbal een speciale grootschalige beslagactie op televisie. Dus we kunnen langskomen. Um, en, en dat heeft u ook echt gedaan. Nee, tot dusver nog niet, maar de kans is er wel uiteraard. Uh, we rijden onze reguliere routes. We hebben niet tijdens specifieke wedstrijden speciale uh, acties uh, gehouden. Maar het kan wel uiteraard. Maar van de 300 brieven die wij verstuurd hebben... Uh, hebben ongeveer 150 mensen gereageerd. Ik denk dat dat de grootste winst is. En betaald. Met... Gereageerd is, is de schulden betaald. Nee, reactie kan zijn betaling, maar het kan ook zijn... een. Andere reactie die leidt tot de oplossing van de zaak. Als mensen niet kunnen betalen, wil ik dat graag horen. Dan kunnen we andere dingetjes uh, proberen te regelen. Dus het is zaak dat mensen in contact treden met ons kantoor. En deze brief heeft daar zeker aan voldaan. Ook aan de lijn is de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders, John Wisserborn. Meneer Wisserborn, um, was u blij met deze actie? Bent u blij met deze actie? Nee, wij zijn er uh, niet zo blij mee. En, en eigenlijk om met name vanwege die term uh, het schrik aanjagen... Gisteren uh, Christenwaarder is een open beambtenaar. Uh, je mag ervan uitgaan dat als die jouw aanzeggingen doet, dat dat ook allemaal klopt. En dat dat ook uh, ja, daadwerkelijk het voordelen is. Ja, en als je dan spreekt over grootschalige beslagacties op televisies, ja, dan, dan doe je dat om mensen schrik aan te jagen. En dan, dan zegt meneer Pruin wel, ja het is heel effectief. Ik heb 150 reacties gehad, maar het is natuurlijk niet zo dat uh, het doel elk middel heidigt. Belangrijk is dat de gerechte waarde uh, nou ja, een geloofwaardige figuur blijft. die als hij aanzeggingen doet, dat je daar ook kan vertrouwen. Want u zegt eigenlijk. Uh, door deze aanzegging die niet waargemaakt ook kan worden, die niet mag, uh, komt de geloofwaardigheid van onze hele beroepsgroep in het geding? Nou oh ja, kijk, er wordt hier gesuggereerd dat, dat zeg maar, als je niet betaalt. dat je geen televisie meer kan kijken. En er wordt een aantal keren duidelijk ingezoomd op het EK en op de televisies en op beslaglegging. met als enige oogmerk dat de schuldenaar denkt. straks is mijn televisie weg. Nou, blijkt dat inderdaad al helemaal niet de bedoeling te zijn meneer Pruin ook krijgen eigenlijk reguliere routes en we gaan die actie eigenlijk helemaal niet doen. Ja, dat betekent als ik volgende week uh, een, een aanzegging doe dat ik iemand ga ontruimen, dat hij misschien ook wel begint te denken van ja, goh, weet je, de soep wordt nooit zo heet gegeten, er worden wel vaker aanzeggingen gedaan. Ja, haalt daarmee de geloofwaardigheid van de gerechtste onderuit. Dus hm. het is gewoon echt heel kwalijk om, zeg maar, dit soort, ja, toch wel loze aanzeggingen, om, om die waarde uh, nou ja, met honderden tegelijk de deur uit te sturen. Ja, meneer Pruin, kwalijk en het doel he heilig niet, elk middel. Nee, ik zou het zelf vervelend vinden als ik zonder aankondiging tijdens belangrijke voetbalwedstrijden aan de deur sta om beslag te leggen. Ik denk dat de mensen correct een briefje gestuurd hebben waarin staat wat er kan gebeuren. En nogmaals, ik heb de titel om beslag te leggen. Een hoop mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. En ik denk dat dat een pluspunt is. Maar meneer Bruin, u kunt toch niet zeggen als ik die brief hier voor me heb dat dit een, een, een normaal... Dit is toch niet uw normale briefje wat u eens in de zoveel tijd uitzendt? Nou, ik weet niet wat u voor deurwaardersbrieven ontvangt. Maar nou, wij... Nog niet op u nee, gelukkig. Oké, okay, perfect. Nee, er worden diverse brieven verstuurd waarin beslagen worden aangekondigd. En ik geef toe, hier is een extra uh, dimensie aan toegevoegd... in de zin van de EK-actie. Die is nu eenmaal zo. En wij wilden op die manier uh, mensen bewegen om eerder te reageren. Ja, en, en kan het ertoe leiden dat uh, latere brieven niet heel serieus worden genomen... omdat u uiteindelijk toch niet die televisie nu vanavond in beslag neemt? Nee, denk ik niet. Uh, Mensen worden opgeroepen om te reageren. Deze brieven zijn verstuurd naar mensen die al veel brieven gekregen hebben. Die dus moeizaam reageren. Nou, dit heeft geleid tot een goede reactie. Nou, daar ben ik bijzonder blij mee. Meneer Wisseborn, u zei uh, not amused en u zei het heel netjes. Kunt u iets doen als branchevereniging of, of hooguit een beetje verbolgen zijn? Nou nee hoor, we hebben uh, als uh, gericht uh, hebben we een eigen tuchtrecht. En uh, we hebben ook eigen beroepsregels. En een van die uh, gedragsregels, uh, dat is artikel 8, waarin staat dat je geen aankondigingen mag doen die je niet kunt, maar die je ook helemaal niet van plan bent om te gaan nemen. Uh, wij uh, hebben de indruk dat daar duidelijk sprake van is. Uh, we wachten nog op uh, de formele reactie van meneer Pruin, maar als die... Uh, ja, niet. Betreft, nou ja, u hoort is... hem nu toch? Ja, ik hoor hem nu toch, maar laten we zo zeggen, uh, wij hebben dan toch liever even een formele reactie op papier zodat we uh, van de volledige achtergrond de kennis zullen nemen. Maar uh, we passen wel altijd horen en wederhoor toe. Maar als dat uiteindelijk niet bevredigend is, ja, dan zullen we toch echt de tuchrechten uh, vragen om een oordeel te geven over deze gang van zaken. Omdat wij uh, van mening zijn dat het niet door de beugel kan. Uh, meneer Pruin, terecht? Nou, nee, ik betreur dat meneer Wisseborn uh, via de media communiceert. Gistermiddag heb ik een uh, e-mail gekregen. Nou, daar ga ik op reageren om dan van tevoren al te roepen dat mijn actie schadelijk en schandelijk is. vind ik jammer. Uh, meneer Wisseborn had me even kunnen bellen. Meneer Wisseborn? Nou, uh, we gaan niet hier over de radio heen en weer discussiëren, want dat zou over de media zijn. Uh, mij wordt gevraagd om commentaar uh, op te geven op datgene wat hier plaatsvindt. Dat doe ik netjes. Ik heb daarbij ook aangegeven dat we meneer Pluijen hebben gevraagd. Om, een, uh, om zijn zienswijze te geven. Uh, nou ja, hij heeft hetzelfde als wat ik heb vandaag... namelijk dat we veel gebeld worden door journalisten... en daardoor misschien wat druk zijn om die reactie te geven. Maar we wachten nog steeds zijn reactie met belangstelling af. Meneer Pruin, uh, tot slot, uh, klein beetje uit de bocht geschoten als u terugkijkt. Nou, het doel was het, uh, de reactie van mensen verkrijgen. Dat is uh, gelukt. Ik denk dat ik uh, na het gesprek wat ik met de KNBVG wil hebben... mogelijk de procedure gaan aanpassen. Maar ik wil eerst dat gesprek aangaan. Ja, maar dan is de EK al voorbij, gok ik zo. Ik hoop dat Nederland nog uh, heel <laughs> ver doorgaat. Ja. Dat is nou, door nou, meer dan finale De finale willen vast ook wat <laughs> mensen zien. Gaat u kijken ja. allebei vanavond? Ik, ik zeker. En ja, meneer Wisseborn? Ja, ik ook zeker. En wat dat betreft uh, denk ik dat de we neus wel weer dezelfde kant op staan... met uh, datgene wat we gaan zouden zien. Nou, ja. dat bindt u dan in ieder geval vanavond. Hartelijk na, dank u er kan niks meer gebeuren met uw tv. Wij <laughs> danken u beiden. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Guzella Carousel en Tom van Hek. Eindeloos veel geplaybacked in 1983. Nena Noerke Trampt. Even na tweeën ging u weer bellen met vragen, klachten, opmerkingen. en Alles over de sportzomer. En natuurlijk ook over het voetbal zelf. Luistert u mee naar het resultaat van vandaag. In gesprek met Van Hek. Klaaglijn, Tom van het Hek, goedemiddag. Dit is uh, Filip uit, uit Soest. Ja. Dat Nederlands elftal, dat speelt iedere keer terug op de keeper. Ja. Dus, dus dat gebeurt heel vaak. En dat gebeurt bij andere, wedst bij andere wedstrijden, zie ik dat heel, helemaal niet. of Veel minder. En dat en, en, en, daar dat dat word je een beetje gek van langs de band. Daar word ik echt helemaal gek van. Ja. Ik vind het helemaal niks. Ik ben blij dat Radio 4 er nog is. Dat ik af en toe nog eens iets uh, aangenaams kan horen. Jullie hebben de slogan van dat uh, de sportzomer van de publieke omroep is. Ja. Maar ik mis vijf omroepen. Iedereen doet mee, dat is in één heel geïntegreerd geheel. Iedereen nou, die normaal op radio 1 zit, doet, doet gewoon lekker mee. Wat wil ik nog wel eens zien, want de VPRO die verafschuwt sport... Ja, maar die doen toch voor een heel groot deel mee. We hebben een heel klein blokje binnenkort nog even zelf ook rond half acht s'avonds. Maar in principe doet iedereen mee. Je moet eens hier op de vloer komen kijken. Het is ja, net nee, uh, de toren van Babelman. Nee. Al die oproepen bij elkaar. En bijvoorbeeld Pound en WNL. Ja, alles, alles zit er bij ons. Uh, en de Icon. Oh, de Icon geloof ik niet. Nee, dat dacht ik al. Klaaglijn Tom van het goedemiddag. Met René uit Rosmalen, goedemiddag. Goedemiddag. Uh... Ja, als ja, jouw pedantentoontje toontje in de voetbalsport, wat mij niet aanstaat, en ook op de radio en uh, bij uh, Jack van Gelder aan tafel. Ja, het is een beetje, de, uh, misschien een stigma, maar een beetje dat, dat, dat, dat Gooise pedante hockeytermpjes allemaal in het, uh, over, de voet, over de voetbalsport. Het komt zo ik over, zo van Kalsen maar ik weet al, altijd beter en ik heb geen oplossingen. Ik heb een klacht dat alleen de wedstrijden waar Nederland mee doet, die worden volledig verslagen. Ja. En er niet de andere wedstrijden. Nee. En dat vind ik zeer, zeer, zeer jammer. Ik wilde mijn beklag eens uh, doen over het feit dat de radio niet synchroon loopt met de televisiebeslaggeving. Uh, Wat ik altijd heel erg leuk vind, is uh, om Jack van Gelder te horen, dus dan uh, stel ik de, mijn iPod uh, in op zo'n dockingstation en uh, dan kan ik leuk het geluid horen. Alleen... Uh, dus er zit een vertraging van etterlijke tientallen ja. seconden zit er tussen, dus uh, Dat echt heeft, Dat heeft met de lijnen te maken. En de, de, dat is een probleem wat niet te verhelpen is. 1, 2, 3. En ik snap wat u zegt, want dan weet je al hoe het schot afloopt. En op de tv moet je er nog naar gaan kijken, hè? Ja, ja, ja. ja. Daar kunnen we helaas niks aan veranderen. Want wij, ah, ja. wij ja. hebben zelfs hetzelfde hier. Dus wel, misschien mag ja. u dat een beetje troosten. Klaaglijn Tovoldeck, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Ja. Ik heb geen klacht, maar ik heb een advies. En dat is? Dat is dat uh, de heer van Marwijk eens naar de statistieken moet kijken. Ja. Dan zal hem opvallen dat met Luc de Jong in de spits... Nederland nog nooit verloren heeft van Kijk, Duitsland. Kijk, dat is, dat is nog eens een statistiek. Daar kunnen we ja. mee uit de voeten. Ja. En hoe vaak was dat, Luc de Jong in de spits tegen Duitsland? Nog nooit. Oh, oh. <laughs> En Mediaoverzicht. NRC Handelsblad begint zijn voorbeschouwing... Op de wedstrijd, ik begin gewoon van vanavond met de constatering... dat we ons zouden kunnen vasthouden aan allerlei hoopgevende statistieken. Maar dat die uiteindelijk weinig betekenen. Maar een paar linea's later bezondigt de krant zich toch aan een hoopgevende statistiek. NRC heeft ontdekt dat Duitsland in de tweede helft van de groepsfase vaak slecht presteert. Op de laatste zes grote toernooien won Duitsland maar één keer de tweede wedstrijd. De Telegraaf heeft op zijn website een voorbeschouwing met Valentijn Driessen. Dat is chef voetbal van deze krant. Driessen is pessimistisch over het supporters dat het stadion gaat halen... omdat iedereen in Garkov al vroeg aan het bier is gegaan. Maar belangrijker is natuurlijk zijn voorspelling... over de inzet van Klaas-Jan Huntelaar. Is er nog nieuws over de opstelling? Nou, de, de opstelling, de discussie spit zich nu toe tot uh, kuit of affelaai... aan de linksbuitenkant. Voor de rest, uh, Vlaar gaat uh, zijn plaats inleveren aan Matthijssen. En uh, ja, ik kan wel verklappen dat uh, Huntelaar gaat niet spelen. Hij gaat in ieder geval niet starten. En we melden het ook nog maar even. U kunt deze Radio 1 Sportzomer ook online volgen. De Sociaal-Economische Raad, waar vakbonden, werkgevers en kroonleden bijeenkomen voor overleg, heeft zijn nieuwe columnist van het Huisorgaan alweer ontslagen. Dat staat te lezen in de NRC Handelsblad. Die columnist, financieel geograaf Ewald Engelen, ligt eruit omdat hij kritiek heeft geuit op de vakbond. Engelen verbaasde zich erover dat de bond zo stil blijft in de discussie over de eurocrisis. Veel geneuzel over de nieuwe vakbereweging, maar niets over het failliet van het kapitalisme. Hij eindigt zijn bijdrage met de vraag waarom iemand nog lid zou zijn. De hoofdredacteur van het CER magazine vindt dat de columnist met zijn kritiek grenzen overschrijdt en weinig nieuwe gezichtspunten biedt. Ze heeft hem per e-mail ontslagen en daarover zegt de hoofdredacteur dat dat niet raar is, omdat ze hem destijds ook per e-mail heeft benaderd. Die manier is van deze tijd, vindt ze. De Italiaanse gangster op wiens leven de film Good Fellas van Martin Scorsese is gebaseerd, is in Los Angeles overleden, zo meldt de BBC. Henry Hill werd informant van de FBI. Hill was in 1978 betrokken bij een rovenoverval op Kennedy Airport in New York. Daar werd voor bijna 6 miljoen dollar Aan contanten en ju juwelen gestolen uit een toestel van Lufthansa. Nadat hij twee jaar later werd opgepakt, besloot hij te getuigen tegen zijn maffiabaas. En een paar jaar later werd zijn levensverhaal opgetekend door een journali journalist. Dat boek Wise Guy was de basis voor de film Good De laatste jaren bracht Henry Hill een eigen merk spaghetti-saus op de markt. En had hij ook een restaurant met de naam Wise Guys. Hill is een natuurlijke dood gestorven, 69 jaar oud. De Britse band The Stone Roses heeft gisteravond in Amsterdam opgetreden... in het kader van hun eigen reunietournee. Maar dat is niet goed afgelopen. De drummer is de boosdoener. Drummer Rainey weigerde volgens het parool terug te keren voor een toegift... en zanger Ian Brown kwam zich bij het publiek verontschuldigen... en noemde zijn bandmaat een kunt, oftewel een klootzak. Dat citaat is trouwens niet terug te vinden bij de BBC... die over het Amsterdamse optreden van de Stone Roses bericht... dat het is geëindigd in grote verwarring. En op Twitter spreken de Britse fans inmiddels hun bezorgd uit, of bezorgdheid uit... of de Stone Roses de reeks concerten eind van de maand... in hun thuisbasis Manchester wel zullen halen. We gaan naar de ontknoping bij de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. Joris van den Berg. Ja, zo omschrijf je hem als een man die vaak ontsnapt en nooit wint. En zo zegeviert Vladimir Izaïtschef hier in de vijfde etappe in Gansingen. Hij sprint van kop af na een heel levendige, interessante slotfase. Waarin Karsten Kroon een grote rol vervulde. Hij demareerde op 7 kilometer van de finish, maar werd toen gehinderd door een motor. Was een belangrijk moment in de slotfase. Kroon reed weg, had het goede moment gevonden, denk ik. Maar hij werd even opgehouden, moest zijn demarrage Ging toen nog een keer. En een kilometer verder probeerde hij het andermaal. Toen denderend over een rotonde. Maar het kwam tot een sprint. Ietsjes heuvel op. En een sterke rus in het rood van Katyusha ging van kop af. Sloot de rest daarmee een beetje op. Kreeg nog wel die bask in het oranje in zijn wiel. Ruben Perez. Die werd tweede. Karsten Kroon gaf de strijd enigszins op toen hij zag dat hij alleen nog maar derde kon worden. En werd nog voorbij geflitst door de Italiaan van Team Sky. Salvatore Puccio. Die wordt derde. Kroon vierde. Maar de ritzegen gaat. En is toch wel een verrassing naar de rust die vandaag ook de leiding... in het bergklassement in de ronde van Zwitserland pakt. En dat is Vladimir Izaichev van Katusha En nu is het nog heel, heel, heel lang wachten op het peloton... met daarin de drager van de gele trui, Rui Costa... en ook de Nederlanders, Kruiswijk, Geesink, Poels, Hogeland en al die anderen. Dat gaat nog wel een minuut of tien duren. maar dat doet er niet toe. De mannen die vandaag om de ritse gingen sprinten... Trijden niet mee in de strijd om het algemeen klassement. Die gaat echt vrijdag weer losbarsten met de tijdrit. En dan zaterdag, zondag, veel klimwerk nog in de ronde van Zwitserland. Het is half zes geweest. We gaan zo praten met de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz. Niet over politiek, maar over Nederland, Duitsland. Maar eerst gaan we er even uit voor het nieuwsblok van half zes.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 De NASA lanceert vandaag een nieuwe telescoop, de NuStar... die onder meer op zoek gaat naar zwarte gaten in het heelal. De NuStar kan rundgestraling in de ruimte waarnemen. Zwarte gaten zijn onzichtbaar, maar de telescoop kan ze toch vinden... omdat de rundgestraling eromheen hun positie verraadt. De NuStar gaat ook op zoek naar de overblijfselen van supernova's... zijn sterren die in het verleden zijn geëxplodeerd. En de Nederlandse militairen in Kunduz kunnen straks ook de wedstrijd Nederland-Duitsland kijken. Er is een speciaal EK-plein gecreëerd. 350 Nederlanders zijn gelegerd op een Duitse basis. Het is niet bekend of ze daar in Kunduz ook samen gaan kijken. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Het weer nu krijgt u van Marco Verhoef. Met stapelwolken boven het binnenland die toch wel deels gaan oplossen nu. Kust heeft al flinke zonnige perioden. en die opklaringen winnen dus steeds meer terrein. Betekent ook dat de temperatuur flink omlaag kan. Vannacht een minimum van een graad of vijf en dat is voor juni echt fris. Het kan wat nevelig worden, misschien een mistbankje. Dat lost morgenochtend snel op en daarna schijnt de zon flink. In het noorden ontstaan een paar stapelwolken. In het zuidwesten krijgen we later op de dag wat sluierwolken. Maar verder blijft het gewoon droog en hebben we eigenlijk gewoon een prima dag. Niet te veel wind, temperaturen tussen 16 en 19 graden. Vrijdag wordt het misschien wel 20 graden, maar de bewolking neemt toe en het gaat flink regenen. In het zuidoosten kan het ook omweren. En ook in het weekeinde is het nog wat wisselvallig en vooral zaterdag vrij winderig. ANWB-verkeersinformatie. De avondspits is een stuk minder druk dan gebruikelijk. Er staat in totaal 100 kilometer. Dat is vooral ook goed te merken bij Amsterdam. De meeste vertraging trouwens bij Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is de langere file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knopende Klein Kleinpolderplein 9 kilometer. Dat had te maken met de aanrijding op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen de knopende Ketelplein naar de Brechtseplein nog 7 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer open. Ook nog wat langer dan anders is de A15 Rotterdam richting...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 Kijk op pc.nl. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. U bent op zoek naar hardwerkende, gemotiveerde en betrouwbare medewerkers? Bel Otto Workforce, de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa. Direct en flexibel inzetbaar. Goed opgeleid en ondersteund door onze toegewijde accountmanagers. Bezoek onze website ottoworkforce.eu. Otto Workforce, goed voor elkaar.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 Direct, flexibel, inzetbare medewerkers nodig. Otto Workforce. Goed voor elkaar. Activeer nu saldo sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op rabobank.nl slash saldo sparen. Als ondernemer kent u geen vaste werktijden. Want misschien gaat u vanavond nog uit eten met een zakenrelatie... en mist u die leuke film die op tv komt...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 Acht minuten over half zes, we gaan voorgloeien richting Nederland-Duitsland... en straks natuurlijk eerst Denemarken tegen Portugal. Ja, ook het Europese Parlement is in de ban vanavond van de wedstrijd uh, tegen Duitsland. Voor ons in Straatsburg is nu aan de lijn de voorzitter van het Europees Parlement... de Duitser Martin Schulz, die ook een klein woordje Nederlands spreekt. Goedenavond, meneer Schulz. Goedenavond. Ja, u moet het uh, Nederlands elftal wel een beetje kennen, denk ik. U bent uit Aken, hoe gaat u vanavond kijken? Uh, ik gucke heute Abend im Europäischen Parlement. We hebben hier een public viewing georganiseerd, Waar we Deutschland gegen de Nederlander aan kunnen schauen. Ja, ze gaan vanavond met z'n allen kijken in het uh, Europese parlement. De, er is een groot scherm opgesteld. Ja, genau. en hoeveel supporters ja, verwacht u daar? Oh, ik glaube, daar werden veel komen. Praktisch alle Deutschen Abgeordneten, alle Niederländische Abgeordneten, all deren assistentinnen en assistenten, dat wordt schon, uh, dat wordt schon was wie, uh, wie im stadion. Also ik glaube daar geht's rond. Ja, er zullen er veel komen. Uh, veel parlementsleden en hun assistenten uit Duitsland natuurlijk. En uit Nederland. Dan, dan is Duitsland in de meerderheid, denk ik. <tosses> Ja, dat weet ik niet. Vielleicht komen ja ook aus anderen Ländern nog welche, die die uh, Oranje-Truppe unterstützen. Also, ik zou die mooi Deutschen zijn. haben. <laughs> ja, ja, ja. Ik glaube, dat uh, viele... viele andere heute naar de Niederlanden halen. Also, die Deutschen sind ja nicht die populairsten zurzeit. Ja, u zegt, er komen nog vele anderen, die ondersteunen. Oranje Duitsland is niet het, het populairste. En, en, wat denkt u van de kansen? Heeft u, heeft u een idee? Doet u een voorspelling bijvoorbeeld over de wedstrijd? Of, of, of, of houdt u zich daar verder van? Ja, ich hoffe, dass wir eine hohe, faire Wettstreit haben, äh, aber äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass das ein hartes Spiel wird, weil die äh, Niederländer das erste Spiel verloren haben, stehen sie psychologisch unter großem Druck. Äh, die Deutschen haben auf der anderen Seite sehr schlecht gespielt im ersten Spiel, haben mit viel Glück gewonnen. Also das ist eine interessante Partie. Ein Punkt... Den muss man im Auge behalten. Robben, äh, der ja ein, der Besten bei den Niederländern ist, ist natürlich ein Münchner. Und die Münchner kennen den Inus auswendig auf der deutschen Seite. Das heißt, Robben hat gegen sich die Leute, mit denen er sonst zusammenspielt, dat is een nachteil. Ook psychologisch. Ja, dus u zegt u hoopt op een verre wedstrijd. bent bang voor een harde wedstrijd gezien het verloop van de pool tot nu toe. En u zegt Nederland heeft wel een nadeel. Want Robben, die, die, de, de, misschien een van de beste van Nederland, is, die, dat is een Münchener. En uh, die kennen ze heel goed met al zijn uh, kwaliteiten en streken. Dus die kunnen ze goed in de gaten houden. Uh, in Europa, uh, waar we zo proberen één te worden. En ook in het Europees parlement. En dan zien we toch zo'n landenstrijd, zeg maar. Zo'n Europese landenstrijd met al die nationalistische gevoelens. Is dat, is dat tegenstrijdig aan wat we in Europa proberen te doen? Of mag dit allemaal? Nee, ook dat moet ik mal sagen. We hebben in Brussel een Europameisterschaft unserer uh, Assistentinnen en Assistenten organisiert. Daar hebben ook uh, Abgeordnete mitgespielt. We hebben so eine Art Pre-Championship uh, of the European Youth in front of the European Parliament gemacht. Und da konnte man sehen, äh, im Europäischen Parlament gibt es keinen nationalen Wettstreit Gut, wir haben ein paar äh, ganz merkwürdige Leute hier rumlaufen, äh, die den Nationalismus mit ihren Fahnen hier vor sich hertragen, Aber das ist eine Minderheit. Die breite Mehrheit der Leute hier will guten Fußball sehen und so wie ich... Am ja, Ende de bessere geworden, dan is dat goed. Wen heute avond de Nederlander die besseren zijn, dan zullen ze winnen. En wanneer de Deutschen die besseren zijn, dan zullen de Deutschen gewinnen. Ze hebben een jeugdtoernooi gehad voorafgaand aan het EK. Nou, de meerderheid is niet nationalistisch, zegt hij. Als je even kijkt naar de economische crisis, welk land kan dan het beste Europees kampioen worden? De Grieken niet meer, in ieder geval. Maar welk land wel? Ja, goed, Also wenn es nach der Krise geht, dann sind möglicherweise die Deutschen die Besten. Äh, aber <lacht> wenn es danach geht, sich aus einer permanenten Krise zu befreien, dann müsste eigentlich Italien gewinnen. Italien, eher als Spanien. Ja, die Spanier sind nicht so krisenerprobt, aber äh, ja. die haben natürlich eine Legionärstruppe. Die, die Schwäche der Spanier ist, dass ihre Spieler, äh, ich glaube, die sind irgendwie... Die voelen zich te sterk. Die Spaniards hebben zo'n beetje te veel zelfvertrouwen uh, in het moment. Dat is ook niet goed. En dan heeft u het over de voetballers. De, de Spanjaarden hebben iets te veel zelfvertrouwen. Als je naar de crisis kijkt, dan kan Italië dus het beste winnen. Dan doelt u onge, ongetwijfeld op die hoge staatsschuld van de Italianen. Uh, even, even een korte voorspelling nog, want u moet ook weer door met uw werk voor, voor vanavond. Wat gaat het worden? Dan moet je bijna helpen wat dat heet. Wat wordt de uitslag? Das Nederland, Duitsland, het resultaat? Also, mijn gefühl sagt mir... In de eerste halbzeit gibt es een elfmeter voor de Nederlanden. Den schießt Robben. Neuer wird ihn halten. In de tweede helft gibt es een elfmeter voor Deutschland. Den schießt Schweinsteiger. Voorbij. <lacht> En einde werd Lukas Podolski, mijn Kölner vriend, dat door voor Duitsland schieten. En dan kom je dus uit op 2-0, ja, 1-0, 1-0, 1-0. Ja, we hebben het ja. goed begrepen. Ik ben in, de in, de, in de Nederlanden ben ik een fan van Roda Kerkrade. Oké. Okay. Goed zo van Kerkrade. Nou ik geloof niet dat er iemand van Kerkrade vanavond meespeelt, uh, maar uh, we gaan ervan genieten, meneer Schult. Ja. Schandaal. Oh, uh, Veel dank, bedankt. Veel ja. uh, spaats van avond. Hè? Dank uh, okay. u nou. wel. Uh. De voorzitter was dat van het Europees Parlement. Hij maakte even tijd voor ons om uh, vooruit te blikken... op de wedstrijd Nederland-Duitsland. heel ander onderwerp. Schijnbedriegt is de titel van een nieuwe campagne... die bezoekers van prostituees moeten wijzen... op de gevolgen van mensenhandel. Veel prostituees worden onder valse voorwenselen naar Nederland gebracht. Waarna ze achter het raam eindigen. Het aantal slachtoffers steeg vorig jaar met 23 procent. En ook de eerste maanden van dit jaar is het aantal slachtoffers... Of is hoger dan voor één. Een. een van hen is de pas 21-jarige Kalina uit Bulgarije. Samen met een tolk doet ze haar verhaal aan verslaggever Matthijs Holtop. Ik ben gekomen stabiel naar stabiele, goede werk te naar maar auto. bleek helaas dat ik uiteindelijk in de prostitutie moest werken... in de hoe, hoe lang heb je dat gedaan? Eén maand. En hoe was die maand voor jou? het uh, was nachtmerrie mijn Dat was het ergste in mijn leven geweest. Als ik terugkijk, uh, met uh, ik ben mishandeld, uh, uh, uh, ik ben geslagen, heel erg. Het was een nachtmerrie. ik werk in op een internetsite, waarvan de internetsite is ze door de politie mocht de, de politie me. Ik werk in principe via internet, via een internetsite. Deze site werd bezocht door politie mensen. Ik had een afspraak met een klant, dat was om zeven uur in de avond in een hotel. Uh, ik ben toen um, uh, naar het hotel gegaan samen met mijn pooier. Uh, er, er kwam toen een uh, man naar mij toe. Uh, er liep een man naar mij toe en heeft mij meegenomen naar een kamer. En uh, in de kamer, hij deed de deur dicht, uh, dicht uh, achter zich... en uh, legitimeerde zich als politieagent. En um, zo is een einde gekomen mijn, aan het ergste... En wat er in mij was overkomen. Voor veel slachtoffers van mensenhandel zijn de problemen nog lang niet voorbij... als het prostitutievak uit zijn. Voor opvangplaatsen bestaan wachtlijsten, net als voor de woningen... om vervolgens een nieuw leven op te bouwen. De extra campagne van het ministerie om mensenhandelaren aan te pakken... leidt dan ook meteen tot nieuwe problemen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie erkent dat. Mensenhandel is natuurlijk een topprioriteit, is, een top is mensenonterend. En vandaar dat we deze campagne zijn, zijn gestart. Om ook ja, degenen de, ja, die, die naar een prostituee gaan en die mensenonterend toestanden tegenkomen. Dat die ook via de stichting melding anoniem ja, hun gegevens kunnen doorgeven. Je ziet regelmatig dat als de politie invallen doet bijvoorbeeld, dan worden slachtoffers bevrijd zou je kunnen zeggen of uit het wereldje gehaald. Wat gebeurt er dan met die dames, met die vrouwen? Nou ja, die, worden, die, die krijgen natuurlijk een, een, een, in, een, in een centrum. Ja, er wordt een programma mee, mee gedaan natuurlijk. Dat zij op een gegeven moment weer kunnen doorstromen uh, naar een uh, zelfstandige huisvesting in verschillende steden. Ja, toch is er bij die eerste opvang al een wachtlijst van uh, ongeveer ja. 40 vrouwen. De politie vangt zelfs in enkele gevallen vrouwen op in politiecellen. Ja. Daar is een groot probleem. Er komen nu extra opvangplaatsen. Twintig hè? Ja, twintig. Nee, je bent goed op de hoogte. Gisteren ook de doorstroming bij de gemeente gaan te beter lopen. En ik heb ook gezegd dat we, als er extra plaatsen nodig zijn... dat weten de verschillende instellingen, dan krijgt men die... Dat is een, een toezegging. Hoe, hoe ver gaat die? Want er is ja, dus gewoon. al sprake van een wachtlijst. Ja, zeker. Kijk, je moet altijd natuurlijk reëel zijn. Er zal altijd iets van een wachtlijst zijn. Dat is, is natuurlijk uh, normaal. Uh, maar wij zullen, wij, wij zullen gewoon zorgen dat er voldoende, structureel voldoende opvang uh, uh, voor slachtoffers is. Dit is mensenonterend en die verdienen gewoon onze steun. Daar is geen enkele aarzeling over. Minister Opstelte stuurt een, op 1 juli een brief naar de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken. En per 1 september met nieuw beleid hoe hij de wachtlijsten verder wil wegwerken. Dan terug naar het voetbal, de twee wedstrijden vanavond. Laten we eerst die laatste nemen, Nederland-Duitsland. Een groot scherm staat er inmiddels op het Marktplein in het Gelderse Dingsperlo. Dat is bij de grens met Duitsland. Het plein is tijdens het EK omgedoopt tot het Willem van Oranjeplein. En de bedoeling is dat zowel Nederlanders als Duitsers daar de wedstrijd kunnen bekijken. Paul Sanders, onze verslaggever, is daar. Paul. Het is natuurlijk nog vroeg. Uh, zijn er al mensen gearriveerd? Nou, er zijn nog niet heel veel mensen. Sterker nog, het is eigenlijk vrij stil hier op het uh, Willem van Oranjeplein in Dingsbelo. Maar dat is stilte voor de storm, denk ik. Want alles is er klaar voor. We zien oranje vlaggetjes, we zien twee hele grote biertenten. De man in het, uh, in het, uh, in het hokje voor de consumptiebonden, die is inmiddels ook gearriveerd en die zit al op zijn plek. En uh, ja, alles is er eigenlijk klaar voor, voor een uh, groot oranje schuine streep Duits feest. En dat is wel een beetje verwachtend, hoor, als ik eerlijk moet zeggen, want... Uh, uh, als je bijvoorbeeld hier naartoe rijdt, dan word je via de TomTom... -tom, via, via, uh, via het navigatiesysteem word je door Duitsland geleid. Uh, een flink stuk, 30 kilometer. En dan zie je natuurlijk overal Duitse vlaggen. En je ziet auto's rijden met Duitse vlaggetjes. En dat voelt dan toch een beetje onheimisch aan als het gaat om het Nederlands elftal. Maar goed, uh, drukte van je welste, uh, dat zal vanavond komen. Wie in ieder geval heel erg druk is, dat is Yvonne Jas Janssen. Ik, ik onderbreek u even, hoor. want Yvonne Janssen, u bent van uh, Café Flip en een beetje de drijvende kracht hè, hier achter het plein. Ja, en samen met natuurlijk een hele hoop andere mensen, hè? want alleen kan je het nooit realiseren. Nee. Gaat het een beetje samen met die Duitsers? Fantastisch. Ja, het zijn onze buren eigenlijk, hè. Kijk, hoe meer we naar het westen van het land gaan, dan hebben ze een hele andere kijk op. Maar ja, wij vinden gewoon, ja, het zijn onze buren, onze nachtbaar. Ja, hoe, hoe, eh, buren, en dat is heel letterlijk, hè, want men woont hier echt letterlijk op elkaar. We ja, halen op de grens hier ergens. Het was door Dordepena eigenlijk. Uh, een paar honderd meter hier verderop. En uh, ja, het is wel Zudewijk en het is wel Duitsland. Maar voor onze ogen eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon uh, ja, over en weer. Wij gaan daar onze lekkere Duitse broodjes halen. En uh, de Duitsers komen hier de Hollandse keers halen. Hè. En dat samen op één broodje is dus... Duitsland-Nederland. Duitsland-Nederland. Ja, oftewel, uh, iedereen wordt bruder hier uh, vanavond ja? tijdens deze wedstrijd. Hopen we. Bruder und Schwester. Und zwester, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ja, nou kijk, spanning is er natuurlijk helemaal. Want Nederland, Duitsland en zeker met het voetbal... Uh, ja, dat geeft best wel iets. En uh, voor twee jaar terug was Duitsland natuurlijk voor Holland... toen ze door Spanje eruit geknikkerd waren. En die stonden hier heel gemoedelijk met ons allemaal... met oranje shirtjes aan voor Nederland te juichen. Nu is het dus, uh, ja... Zwart, rood, geel tegen het mooie oranje, natuurlijk. Wat denk ik wel zal overheersen hier op het plein. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, ja, dat er dan iets spannends of iets ergs gaat gebeuren. Tuurlijk, De gezellige rivaliteit. Heel erg. En af en toe een keer een steek onder water, natuurlijk. Maar ja, daar moet zijn, kunnen. dat moet zeker kunnen. Maar daar zijn wij Hollanders ja. ook goed in, denk ik. Hè? Ja, denk ik ja, ja. U bent er ook helemaal klaar voor. U heeft grote oranje oorbellen in. Oh uh, het plein is versierd. We zijn er hier in uh, Dingsplorer helemaal klaar voor. En één ding, dat is in ieder geval heel belangrijk. Er is één woord in het Nederlands en het Duits is precies hetzelfde: namelijk. Scheiße? Nee, bier. Ja, dat klopt. Dat, is, dat, dat klopt. dat is heel makkelijk te verstaan. Dus we hoeven eigenlijk. Uh, maar ja, weet je, het over en weer is Nederlands gewoon. Maar bier is het belangrijkste voor vanavond, okay. denk ik. Bier dat is een mooi mooie, einde van deze eerste bijdrage... vanuit Dingspelo, waar men in spanning... Wacht. En eerst staat natuurlijk uh, Tom die andere wedstrijd op het programma. Ja, de wedstrijd om kwart voor negen is natuurlijk niet tussen Nederland en Duitsland, maar om zes uur belangrijk. Ook voor ons, Denemarken tegen Portugal. Jan Roels, jij gaat uh, voor ja. onze Radio 1 Sport verslag doen van deze wedstrijd. Goedemiddag. Uh, eerst, ja, goedemiddag, uh, zeg dat wel. Eerst nog even, uh, waarom moeten wij ook alweer allemaal voor Portugal zijn vandaag? Ja, omdat Portugal nog nul punten heeft. Kijk, uh, als Denemarken wint, dan zijn ze geplaatst voor de kwartfinale. En dan kan Oranje er eigenlijk niet meer overheen. Als de Denen gelijk spelen en Nederland verliest, dan ligt de Nederland eruit. Als de Denen gelijk spelen en Nederland speelt gelijk... dan kunnen we nog wel over de Duitsers heen in de pool. En dan moeten we die derde wedstrijd natuurlijk wel winnen. Maar dan kunnen we niet meer over de Denen heen. En dan kunnen de Denen en de Duitsers volstaan met zo'n salonremise, Tom. Je kent het wel, ja. balletje rondtikken rondom de middencirkel en niks doen, gelijk spelletje afspreken. Dus uh, ja, we moeten juichen voor de Portugezen. Dat is eigenlijk de conclusie van alle bespiegelingen over de stand in deze groep. En die Portugezen verloren hun eerste duel. Die Denen hebben natuurlijk lekker uh, van ons gewonnen. Dus de, de ja. gevoelens waarmee ze starten zijn verschillend. Maar Portugal maakt het toch ook wel een indruk... dat ze ook nog wel een rol van betekenis willen spelen in deze spoel. Hè? Ja, en, en de spelers staan inmiddels klaar in de catacombe. Je ziet zo'n rondootje is op het, uh, op het veld bij de warming-up. En je zag uh, Cristiano Ronaldo echt het gebaar maken van... kom op jongens en... Uh, ja, de Portugezen zien toch echt uh, wel Denemarken als een tegenstander van ze kunnen winnen. Als we meteen de opstelling eens even doornemen, dan zien we er eigenlijk geen enkele verandering in bij de Portugezen ten opzichte van de wedstrijd tegen de Duitsers. Dat zegt al dat Paolo Bento, de, de trainer, ook tevreden was over zijn ploeg. En hij had ook al reden toe. Misschien alleen de spits, hè. Helder Postiga, die, die presteerde niet helemaal goed. Veel bekritiseerd de afgelopen dagen in Portugal. Hugo Almeida had hij kunnen opstellen, heeft hij niet gedaan. Of de 20-jarige jonge spits Nelson Oliveira. Maar die beginnen allebei op de bank. Dus helder Postiga. Het enige vraagteken eigenlijk speelt. En verder bij Portugal, als we die ploeg eerst even onder de loep nemen. Dus de grote namen: Gwen de verdediger van Real Pepe. De verdediger van de koninklijke Cristiano Ronaldo natuurlijk. Merreyes van Chelsea, Nani van Manchester United. Ze zijn er allemaal weer bij, Tom. En de Denen we hebben die nog één wijziging aangebracht. Nee, was eventjes de verwachting dat Silberbouwer zal spelen links achterin. Maar het is gewoon weer Paulsen die daar speelt. Dus ook de Denen met dezelfde elf. Wij gaan je zo horen Jan, tot zo. En elke avond hebben wij bij de Sportzomer een analist die de wedstrijden voor ons volgt. Vanavond is dat Fons Groenendijk. Goedenavond Fons. Goedenavond. Wat verwacht jij voor wedstrijd die we nu te zien krijgen over een paar minuten? Ja, toch wel een Portugal wat vol zal spelen voor de winst. En het enige waar ik me zorgen om maak is, uh, is, uh, ja, is het als beide wedstrijden vanavond gelijk eindigen. Want dat zou echt een drama zijn. Ja. Ja, en daar, daar hebben de Denen toch ook geen belang bij? Of ja, wel, nog want, redelijk uh, wel? Ja, dan krijg, als beide wedstrijden gelijk eindigen krijgen we natuurlijk het, uh, het wasjouwpact. He, dan wordt het natuurlijk een gelij uh, Ah, een dan ga je stoppen een akkoordje. Ja, dat zou verschrikkelijk ja. zijn. Maar vanavond... Wel uh, makkelijk poelen voor één wedstrijd. Ja, maar eerst, eerst maar uh, eerst vanavond. En Interessant ook weer uh, om te zien uh, toch Kroon Daly. Hè, die bij Ajax nog... Uh, ik heb hem zelf nog getraind in de belofte. Dat was eigenlijk in een periode dat uh, niemand het echt zag zitten in hem. Nee. Behalve Danny Blind, die zag er wel wat in. En ja, nu heeft hij natuurlijk zich gekroond tot matchwinnaar van de week. En ook voor hem is dit weer een hele belangrijke wedstrijd. Als je ze even op een rijtje zet, ze hebben in de pool ook tegen elkaar gespeeld. En toen was Portugal ook favoriet. Maar Denemarken eindigde voor Portugal in de pool, Dus Portugal zal toch ook niet helemaal gerust beginnen? Nee, dat klopt. Een van de allerlaatste wedstrijden was Denemarken-Portugal 2-1. dat was een belangrijke wedstrijd. Waardoor Denemarken inderdaad op de eerste plaats eindigde in die pool. Ja, het, is, het, is, het is een onderschatte ploeg, want het is namelijk een ploeg die, die, die goed in elkaar zit. Er zit veel hardheid in achterin, maar fysiek sterk met met name de aanvoerder Agger. Maar op het middenveld natuurlijk ook het Siemling die zich goed ontwikkeld heeft bij NEC. En natuurlijk Eriksen die wel bekritiseerd wordt, maar die wel heel goed kan voetballen. Nou, en, uh, het is een gevaarlijke ploeg en wat vooral uh, opvalt is dat het een team is. Zij vechten voor elkaar en ja, dat is de kracht. En dat blijkt kracht. dit hele toernooi, natuurlijk eigenlijk alle toernooien, ongelooflijk belangrijk ja. te zijn. Ja, natuurlijk. Uh, Weinig ego -tripperij. Als je dit toernooi volgt, dan is het zeer belangrijk dat je een team bent. Ik zie dat bij Rusland, ik zie dat ook bij Polen, ploegen die razendsnel omschakelen. Omschakeling is ook iets wat ontzettend belangrijk is in dit toernooi. Frans ja, Groenendijk, ja. we gaan jou... Uh, Zeg maar. nou, ik echt zeggen, deze team tegen Cristiano Ronaldo en tien andere Portugezen. We gaan het zo allemaal volgen op deze zender. Zo het uh, nieuws van zes uur. Dan nog uh, tot elf uur vanavond Radio 1 de zomer met twee mooie wedstrijden op het programma. En natuurlijk ook nog aandacht voor het nieuws vanuit Nederland en de gehele wereld. Tot zo. op het EK voetbal wat kun je dan dan wil je de bal geven op snijden schiet in de bal en dan gaat Verpersi scoren gewoon Beng, geef je visitekaartje af Uiteindelijk... Zometeen, meteen vak voor 9 is het de op de ronde Rob op, 18 meter van de goal we gaan we schieten gaan we scoren op. de raker nederland duitsland goeie bal te snijden op hun hun gaat scoren luister de radio 1 Sportzomer en mist niks van het ek Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hans, pak jij de pallet links voor? John, jij komt naast me staan en Bert, jij pakt hem rechts voor. Oké, okay, en nou tillen. Pas <totstuk> op voor je rug. Welke kant gaan we eigenlijk op? Rechtdoor, lopen we zo de 4. op.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 De specialisten van de groei- en innovatiedesk van ABN AMRO helpen u graag met financieringsoplossingen om uw plannen daadwerkelijk te realiseren. Kijk op abnamro.nl slash financieren. Denkkracht omzetten in daadkracht. Dat is financieren anno nu. ABN AMRO. De bank anno nu. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen. Ontwikkeling samenwerking. Hollandse Zaken is terug met live discussies over actuele kwesties. Vanavond... Een groeiende groep jongeren vindt onze tijd te jachtig en egoïstisch. Waar zijn de wellevendheid en soberheid van vroeger? Was vroeger inderdaad alles beter? Vanaf vanavond bij Max, elke woensdag tegen 10 uur Hollandse Zaken op Nederland 2. Wilde Gansen steunt concrete projecten in ontwikkelingslanden. Samen met betrokken Nederlanders stellen wij kansarme mensen in staat hun eigen armoede te bestrijden. Helpt u ook?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 Macro. Goedkoopste groothandel. Macro. Partner voor ondernemend Nederland. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1.